2 uur. Dit is Radio 1. Het Thijs van de Brink. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe digi Day en die moet absoluut kraakvrij zijn. En schrijver Stefan Enter heeft een zwak voor WG van de Hulst. Zometeen in Dit is de Dag. Nu eerst het NNW-sjournaal met Mark Visser. In een groot deel van Nederland rijden door de storm geen treinen. Onder meer het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal... is stilgelegd vanwege stormschade. En ook de noorden van Zwolle rijden geen treinen. Op verschillende plaatsen zijn bomen op het spoor... of op de bovenleiding terechtgekomen. Ook tussen Ede-Wageningen en Arnhem... rijden geen treinen door een boom op het spoor. In het noordwesten van Nederland rijden zeer beperkt treinen. Een woordvoerder van de NS kan nog niet inschatten... hoe lang de storingen gaan duren. Het KNMI heeft code rood voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland ingetrokken. In Noord-Nederland moeten mensen nog wel rekening houden met zeer zware windstoten. Inwoonster van Egmond aan Zee waarschuwt dagjes mensen. De storm ziet er wel mooi uit, zegt ze. Maar het is hier wel erg gevaarlijk. Het dak van mijn schuur is eraf, mijn hele hek is weg. Bij de buren zijn de hekken weg. En, en nou, het, ik wil gewoon de mensen waarschuwen. Want het is natuurlijk wel een machtig gezicht bij zee. Maar kijk uit, want er vliegt hier van alles over de weg. In het zuiden en westen van het land is de storm nu over zijn hoogtepunt heen. Verwachting is dat het de wind over een uur begint te luwen. In het noorden geldt nog steeds het advies om binnen te blijven vanwege de zware windstoten. Op Flieland werd vanmiddag de zwaarste windstoot gemeten. Die had een kracht van 151 kilometer per uur. Vanwege de harde windstoten besloot de dierentuin Artis in Amsterdam om de deuren te sluiten. Artis is natuurlijk een stadspark met heel veel bomen. En nu in de tijd van dit jaar, omdat het zo lang warm is geweest... hebben heel veel bomen nog heel veel blaadjes, waardoor ze vatbaar zijn voor wind. En dus ook sneller om kunnen waaien dan normaal. Dus om dat te voorkomen, of in ieder geval dat wat schade zou berokkenen bij bezoekers... hebben we besloten om Artis dicht te doen is een woordvoerder van Artis. De storm van vandaag is de zwaarste sinds 1990. Op Vlieland is het een uur lang gemiddeld windkracht 11 geweest. En daarmee is de storm net zo hevig als die in 1990, zegt Weerbureau Weerplaza. Even is zelfs orkaankracht gemeten op Vlieland. En dat is windkracht 12.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 feyenoord Graziano Pelle is geschorst voor vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Hij accepteerde het schikkingsvoorstel van de aanklager van de KNVB. Pelle werd gisteren van het veld gestuurd na een kopstoot richting een tegenstander. Door de schorsing miste de Italiaan het bekerduel met Hoek en de competitiewedstrijden tegen Cambuur en AZ. Komen we nog even terug bij het weer. komende uren neemt de wind langzaam af. Het laatste in Groningen. Het is 14 tot 16 graden. Morgen vallen eerst aan zee-enkele buien... en later op de dag ook in het binnenland. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Hebben de, mens, hebben de mensen op de weg nog veel last van het weer? Jonbakker? Ja, op diverse plaatsen heeft het verkeer toch nog wel flinke problemen. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht... bij Breukelen nog 7 kilometer... Er was een vrachtwagen, eh, vrachtwagen gekanteld. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk, 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Ook een gekantelde vrachtwagen op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... bij knooppunt Klaverpolder. staat nog wel 7 kilometer file, maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A35 van Almelo naar Enschede bij Borne-West, 4 kilometer. Twee rijstroken zijn afgesloten... En nog altijd helemaal dicht is de N31 vanuit Leeuwarden naar Drachten. De weg is tussen Leeuwarden en Drachten helemaal afgesloten. En bij de spoorwegen ook daar nog flinke vertraging. Onder meer van en naar Amsterdam. Daar rijden geen treinen. En op diverse trajecten in het noorden van het land rijden ook nog geen treinen. In de meeste gevallen is de vertraging meer dan een uur. Zometeen meer over de gevolgen van de storm in Amsterdam. Hey ZZP'er.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 Eyo, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hoog, hoogleraar ICT Bart Jacobs is ervan overtuigd dat hij de onkraakbare versie van de DigiD-code heeft ontwikkeld. Meneer Jacobs, goedemiddag. Goedemiddag. Dat is nogal wat. Ja, onkraakbaar, moeilijk kraakbaar, lekker dat van maken. Ah, U sluit niet uit dat er toch iemand is die hem kan kraken? Nee, theoretisch kun je dat nooit uitsluiten. Dit is de dag dat we onze welvaartsziekte te lijf gaan. Dat wil tenminste psychiater en publicist Bram Bakker samen met u en vermoedelijk ook met mij. Hij schrijft erover het boek Blijf Beter. Meneer Bakker, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u zelf last van een welvaartsziekte? Absoluut. Welke? Nou, niet, niet kunnen stoppen op het moment dat het beter is om het wel te doen. Niet kunnen stoppen met? Werken. Ah. Voetstapjes in de sneeuw, het klompje dat op het water dreef en Rozemarijntje. Een paar titels van WG van der Hulst en daar gaan we straks over praten met schrijver Stefan Enter. Het is 50 jaar geleden dat de WG van der Hulst overleed. En de wetenschappers komen vrijwel wekelijks met berichten naar buiten over onze gezondheid en de gevaren van ons voedsel. Ook leraar voeding en gezondheid Frans Kok, die ergert zich daaraan. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu Nederland is in de greep van een zware storm met flinke ontwrichting tot gevolg. Een herfststorm van je welste. Het stormt, windkracht 9, windkracht 10, ook echt windstoten. In het westen, midden en noorden van het land geldt code rood. Uit het hele land komen meldingen van wateroverlast en omgewaaide bomen. We hebben het zelfs over zeer zware windstoten. Dat betekent dat we boven de 100 km per uur zitten. Sinds 6 uur vanochtend rukte de brandweer al zo'n 500 keer uit. De zwaarste tot nu toe, 136 km per uur. De brandweer in de hoofdstad heeft het advies gegeven... Niet op te gaan. Ja, het lijkt erop dat uh, de storm misschien wel het zwaarste heeft, huishouden in Amsterdam. Daar gaan we dan ook even naartoe. Naar uh, Jetske schrijven van AT5. Jetske, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de situatie momenteel in Amsterdam? Uh, behoorlijk chaotisch denk ik dat je dat nog het beste uh, kunt gebruiken als omschrijving. Want uh, er zijn ontzettend veel bomen omgevallen in de stad tot nu toe. Door die ontzettend harde wind. En uh, veel daken uh, die eraf zijn gewaaid. En dat heeft tot nu toe geresulteerd in een aantal gewonden. En zelfs een vrouw die is overleden aan de herengracht. Wat was de oorzaak daarvan? Uh, zij is onder een boom gekomen... Uh, um, en uh, volgens ooggetuigen reed zij daar met een bakfiets. Toen is die boom uh, omgevallen ja, op haar. Zij was in eerste instantie nog in leven... en omstanders hebben ook geprobeerd haar te bevrijden. En uh, dat is helaas dus niet gelukt. De brandweer, uh, toen hij eenmaal ter plaatse kwam... toen bleek dat de kettingzagen het niet deden... om haar uh, onder die boom vandaan te krijgen. En uiteindelijk is ze dus... Uh, ze hebben nog geprobeerd om haar te reanimeren... maar ze is dus toch uh, overleden. Een jonge vrouw is dat. Wat uh... verschrikkelijk. Ja, zeker. Uh, ja. En... Uh, er was ook een man bij en die is, die is zwaar gewond geraakt. En die is uh, naar het ziekenhuis overgebracht. Oké, okay, Bram Bakker, jij kwam net binnen en zei van... het is inderdaad een zootje in Amsterdam. Wat heb jij gezien? Nou ja, overal liggen takken. Op de raarste plekken kan je, kan je niet rijden. Omdat er van alles op straat ligt. Overal en nergens. En het, wa het waait ook zomaar op je hoofd. Dus het is echt onveilig. Ja, ja. En de brandweer heeft ook geadviseerd om binnen te blijven, Jetske? Ja, klopt. Uh, inderdaad, uh, er, er, er kunnen overal bomen omvallen. Uh, en uh, ja, mensen moeten gewoon ontzettend oppassen. Dus als je niet naar buiten hoeft, kun je gewoon beter binnenblijven. Hebben is, jullie al enig idee waarom het juist in Amsterdam zo erg is? Nee, uh, uiteraard zijn we hier op de redactie krijgen we zoveel meldingen binnen van incidenten. En vroegen wij ons ook af hoe het kan dat de stad zo zwaar getroffen wordt vandaag. Maar uh, echt duidelijkheid daarover valt niet te geven. Buiten het feit dat de stad nu eenmaal heel veel hoge oude bomen heeft. Die, die uiteraard gewoon bij dit weer kunnen, kunnen omvallen. Ja, en, en het stormt hier gewoon ontzettend hard. Oh ja. Meer dan dat kun je er eigenlijk op dit moment niet over zeggen. Nee, kan je zeggen dat de stad letterlijk plat ligt op het moment? Uh, in zekere zin wel, want het openbaar vervoer uh, ligt grotendeels plat. Alle trams uh, uh, zijn eruit gehaald. Er rijdt geen enkele tram meer in de stad. Het uh, Centraal Station uh, uh, ontvangt ook geen treinen meer. Uh, van en naar Amsterdam rijden er geen treinen meer, al uh, sinds een aantal uur. En er worden, wordt eigenlijk alleen nog maar met bussen gereden. En, uh, ja, en dat ook nog maar beperkt, omdat die natuurlijk ook op heel veel straten niet kunnen rijden, omdat daar bomen liggen. Dus je kunt wel zeggen dat, uh, uh, dat er een behoorlijke chaos is in de stad. Ja. Ja. En heb je de indruk dat de storm ook bij jullie over het hoogtepunt heen is of nog niet? Ik durf het niet te zeggen, maar daar lijkt het nu wel een beetje op. Ja. Het aantal meldingen begint nu af te nemen. Oké, okay, Nou, ja. laten we hopen dat het verder meevalt. Jeske Schrijven van AT5, dankjewel. je ja. Wij gaan verder praten met Bart Jacobs, hoogleraar ICT, over een nieuwe DigiD. Uh, ja, dan moeten we zeggen? DigiD-code, wat is het goede woord? Nou, kaart, de digidee overheid kaart, spreekt hè? van een DigiD-kaart. Uh, uh, uh, dat is de naam die de overheid zelf gebruikt voor de kaart die ze in willen voeren. Ja. En u bent bezig met een nieuw systeem uh -huh. te ontwikkelen? Ja, we hebben een eigen kaart ontwikkeld. Dat heet een IRMA-kaart. Daar heb ik ook hier voorbeelden voorbij. Dus mensen die uh, thuis uh, de webcam bekijken kunnen dat ook zien. Op dit dat dus dagpunt zien. nu, dan kan je dat zien, Ja, ja. <coughs> En daar kan ik zo dadelijk ook wel even een demonstratie van geven. Ja, Dit is is maar, maar even, wie is wij? Wij, dat is uh, uh, mensen in mijn onderzoeksgroep aan de Radboud Universiteit... met een, een beperkt aantal partijen werken we samen... waaronder TNO, Surfnet, SIDN en uh, no, m, m, m, m, m, nog een aantal andere partijen. Ja, u werkt met een clubje om een zo veilig mogelijke kaart te ontwikkelen. Dat ja. is wat u aan het doen bent. Ja, en niet alleen zo veilig mogelijk, maar ook zo privacyvriendelijk mogelijk. Want met deze kaart kun je laten zien wat je bent... He, dus uh, een typisch voorbeeld van een scenario voor het gebruik van deze kaart... is je gaat naar een slijter en uh, je wil een fles sterke drank kopen. dan moet je in Nederland laten zien dat je boven de 18 bent. Ja. En via deze kaart kun je alleen laten zien dat je boven de 18 bent... en onthoel je verder helemaal niks anders van jezelf. Dus wij noemen dat attributen. Je kunt een aantal attributen, eigenschappen van jezelf op zo'n kaart downloaden. Ik ben Nederlander in woorden van Nijmegen... Mijn BSN is dit, mijn bankrekening is dat. Maar je, als je naar nou die slijter toe gaat, kan je dan aangeven dat je alleen dat element wil laten zien? Nou, het zit zo in het systeem ingebakken dat die slijter alleen dat attribuut mag bekijken. Ah, oké, de slijter kan alleen dat element ja, van je precies. kaart lezen. Ja. Ja. Ja. Nou, de, de, een van de aanleidingen is dat een paar jaar geleden bleek dat uh, DigiD zo lek is als ah. een mandje. Inmiddels hebben ze bij DigiD drie grote aanvallen achter de rug. <hijen> Vanaf verschillende computers wordt dan ingelogd op de servers... waardoor die overbelast raken. Dit zijn echt hele zware aanvallen. Die niet te voorkomen zijn en heel moeilijk op te lossen. Daardoor is inloggen op de websites die gebruik maken van DigiD nauwelijks mogelijk. Ik kan het nu niet al gisteren. Soms lukt het wel, vaak niet. Ambtenaren van Binnenlandse Zaken werken in het diepste geheim samen met een Nijmeegse hoogleraar aan een nieuwe identiteitskaart. Nou, oh joh, reken maar dat hij zal zien wie ik ben. Het wordt de opvolger van de DigiD. U dus zat uw hoofd te schudden. Ja, het is helemaal niet in het diepste geheim. Het is volstrekt transparant wat wij doen. Alle informatie over deze kaart is uh, gewoon open op het web te vinden. Als u zoekt naar IRMA-kaart, een speciale webpagina voor. We doen alles met open standaarden, open source. U kunt de software ervan uh, downloaden. En vanuit de overheid is er een zekere belangstelling voor wat wij doen. Omdat het zo privacyvriendelijk en goed ja. beschermd is. Maar de, de, als je nou kijkt, een aantal jaar geleden... is er hier in Nederland van alles misgegaan met die OV-chipkaart. Ja, die had u gekraakt, toch? Ja, dat hebben wij inderdaad gedaan. Ja. Maar, da, da, da gaat zeg het maar, mij, maar even bij, ja, voor, de, dat, voor de duidelijkheid. Maar daar gaat het me eigenlijk eventjes niet om. Want mij destijds kreeg, kreeg de overheid van alle kanten... ook in de Tweede Kamer op, op de donder dat ze niet goed wisten wat er aan de Nederlandse universiteiten gebeurde... wat daar een onderzoek gedaan wordt. Nu volgt de overheid dat wel veel nauwer... En dan zijn er andere partijen die daarover beginnen te piepen. Ik vind het een beetje flauw. Ja, want de Telegraaf opende vanmorgen met het verhaal: hè, dat er ja. marktpartijen zijn die zeggen: ja, dit is oneerlijke concurrentie. Nou ja, om te beginnen wil ik benadrukken dat het geen commercieel project voor ons is. Dus wij uh, ontwikkelen dit open. Dit bedrijf AIT, wat in, de, in of via de Telegraaf hierover klaagt, kan hier in principe ook gewoon meedoen als ze uh, dat dan uh, willen. Ze mogen u, gebruik maken van uw kaart. Ja, iedereen mag van die, van die techniek gebruik maken. Wij zijn een publiek uh, financiële. Hier de instelling. En wat wij ontwikkelen en, en uitdenken, is in principe voor iedereen op de gebruiken. Ja, ook van voor school. AIT? Ja, van ook wetenschappen? Ja. Kan de overheid dan geen opdracht geven specifiek aan de Radboud Universiteit? Hoe... Nou, Dat ligt dus een beetje gevoelig. En waar, waar de meneer van de AIT over klaagt is... we hebben vorig jaar een kleine onderzoekssamenwerking uh, gehad... met Binnenlandse Zaken voor 120.000 euro om dit gezamenlijk te doen. Mm -hmm. Nou, Dat is echt peanuts als je, als je kijkt naar de totale bedragen die hierin omgaan. En daar klaagt het uh, bedrijf over... Uh, ja, je hebt ermee te maken. Op de achtergrond speelt, denk ik, het probleem van dit soort open projecten. zijn lastig uh, uh, te, om mee te doen in, in commerciële trajecten. zoals bijvoorbeeld bij, bij aanbestedingen. Ja, je mag toch, niet meedoen aan aanbestedingen. Nou, in principe mag ik uh, wel meedoen. maar we zijn daar geen ideale partij voor. Omdat, uh, U heeft geen bedrijf? We, we hebben geen bedrijf. En, en soort dingen. Dus om dit soort technologie. Ingevoerd te krijgen, is het het beste als een ander bedrijf. Je dus hoeft eigenlijk dat de AIT, uw techniek, ja, ook. Ja, bijvoorbeeld dat AET AIT of een ander bedrijf zegt: wij adopteren die technologie. En in de aanbesteding doet de Universiteit van Nijmegen... misschien wel voor een heel klein gedeelte mee als technologieadviseur. Dat vind we misschien ook nog wel leuk om te doen. Maar dan is dat een minimale rol en alleen op adviesniveau. Ja, Frans Kopf. Het is toch ook heel populair om spin-off bedrijven... vanuit universiteiten te beginnen? Dat ja, dat is ook inderdaad in in in populair. Maar zelfs dat doen wij niet. Uh, Waarom niet eigenlijk? Nou, de, uh, de mensen die hiermee bezig zijn... hebben eigenlijk niet zo'n heel commerciële instelling. Die, gewoon, die vinden het gewoon leuk om een ja, beetje te frutten met z'n ja, ja, precies. Die mensen zijn inhoudelijk, uh, wetenschappelijk... Gedreven voor dit soort dingen en voor een gedeelte ook maatschappelijk gedreven. Wij vinden het belangrijk dat privacybescherming goed geregeld wordt, zeker in deze tijden van Snowden. Want wie heeft dit bedacht? Gewoon spontaan bij jullie? <kwijls> nou, het is wel interessant. De onderliggende cryptografische wiskundige technieken zijn door collega-onderzoekers in Zwitserland bedacht, die bij het bedrijf IBM in Zurich werken. Die hebben dat allemaal gewoon gepubliceerd. Uh, 10, 15 jaar geleden is dat gepubliceerd. Dat is al door veel onderzoekers bekeken. Die hebben daar uh, allemaal kritisch naar gekeken. Geen probleem in gevonden. Wat wij in Nijmegen hebben gedaan... Wij zijn gespecialiseerd met name in chipkaarten. Hè? Dus over, chipkaarten. over chipkaarten. Ja, over chipkaart, ja, ja. precies. En wij zijn erin geslaagd om een hele snelle implementatie van dit systeem op een smartcard te krijgen. En daar heb ik hier wat voorbeeldjes. Ja, dus van Laten we maar even verder kijken. Wat heeft hij ja. precies bij zich? Dus hier is een voorbeeldje van zo'n Irma-kaart. Daar staat alleen een foto op Ik van probeer het te uh, omschrijven voor de mensen thuis. Het is gewoon de grootte van een bankpas. Dat is gewoon de grootte van een bankpas. De van de en bankpas. een chip zie ik erin zitten. Ja, en een chip zit er inderdaad in. Maar we gebruiken hem als draagloze kaart. Als je hem iets draait naar de webcam. Ja. Die webcam dan, Deze, uh, deze ja. is toevallig van een collega van mij. Ik zal zo dadelijk mijn eigen krijg ook eventjes laten zien. Je kunt me voorstellen, ik kom bij een slijter. Een slijter heeft een apparaatje als dit. Dat is een heel klein iPadje. Een, een iPad mini is het denk ik. Uh, ja, oh. is een Nexus, is een uh, Android. Prima, <laughs> excuus. <laughs> het nou, is me heel goed dat is allebei even nemen. Ja, precies. En uh, hier zit een kaartlezer in. kan een draadloze kaartlezer. Dus ik kom bij de slijter. Ik wil op z'n whisky afrekening. Ik zeg, kijk, dit is mijn kaart. Toevallig is dit niet de mijne, maar even een voorbeeldje. Die slijter houdt die kaart bij dit apparaatje. Dat wordt uitgelezen nu. En als, je het, goed, uh, als het goed is, dan zegt hij... even als het heel snel. Ja, checken. goed ja. gekeurd. Ik, ik zie het even laag ik, ik heb hier mijn eigen kaart. Deze is even voor het doel even zo, zo ingericht... dat ik niet boven de 18 ben... Oh. En als ik die... Oh, meteen een kijk, kruisje. Ja, ja, dat gaat sneller. Dus, dus <laughs> ja. de slijter kan zo zien of je boven de 18 bent of niet. En verder niks. Maar dit kun je ook online gebruiken. En je kunt voor allerlei doeleinden... Gebruik. Je kunt er willekeurige attributen op zetten. Je kunt je voorstellen dat je online een kaartje koopt voor een concert... dat downloadt naar die kaart. Je gaat naar dat concert. Maar dat wordt weer commercieel. De, de, de ja, DigiD is helemaal niet commercieel. Dat is puur voor mijn contact met de overheid. Dan, dat klopt, maar dat is ook wel interessant. Met die DigiD-kaart heeft de overheid nu besloten... dat het een kaart moet zijn die zowel in het publieke... Okay. als in het private domein bruikbaar moet zijn. En dat stelt extra eisen aan de technologie... en ook aan de privacyvriendelijkheid... Want in het publieke domein kun je zeggen... Nou, we stoppen daar gewoon BSN in, het burgerservice nummer. Maar dat BSN mag in de private sector niet gebruikt worden. Nee, want daar heeft de private sector weinig mee te maken. Nee, en anders zou ook de private sector... zo de allerlei verschillende bedrijven... uw aankopen bij verschillende winkels kunnen koppelen... en u op zodanige manier kunnen traceren. Dus je moet dit heel privacyvriendelijk inrichten. Daar hebben wij geavanceerde technologie voor. En het is wachten in Nederland, wie pikt het op? Ja. Maar tot nu toe had ik voor DigiD geen pasje nodig. Alleen uh, mijn wachtwoorden en gegevens. Ja, dat staan. klopt. Dat klopt. Maar dat is uiteindelijk ook het zwakke punt van DigiD gebleken. Ge, ge, ge, Als je echt betrouwbare dingen met de overheid wil doen... waarbij de overheid echt moet weten wie er aan de andere kant van de lijn zit... dus je vraagt een paspoort aan of een rijbewijs of dat soort dingen... dan is er een hoger niveau van zekerheid nodig... Dan is een gebruikersnaam, en wachtwoord niet genoeg, dan moet nee. je eigenlijk zo'n pasje ja, hebben. Maar als je hem kwijt bent, ben je ook meteen je identiteit kwijt? Ja, nou, zoals we het nu ingericht hebben, dat zit niet in die, in die demo's, maar zoals gebruikt gaat worden, zal er bij zo'n pasje een pincode komen. Dus je moet altijd die pincode gebruiken. Ja, dat is mijn bankpas. Blijf bij mijn bankpas. Als je die verliest, is ook niet direct je rekening leeg. Nee, Frans, pas op. Ja, hoe, hoe zeker bent u dat het dan nu echt veilig is? Ja, dat is natuurlijk een hele terechte vraag. Het, het belangrijkste wat ik daarop kan zeggen... is dat wij volkomen transparant werken. Dus de technieken zijn al door veel mensen bekeken. Wat wij er zelf aan doen staat op het web. Iedereen kan daar naar kijken. Dus als daar zwakheden in zitten... hoop ik dat die snel gevonden uh, mm. uh, worden. U kunt door... hem niet kraken. Wij kunnen hem uh, niet kraken. Wij kijken daar zelf ook wel kritisch <lacht> <Gevend>. inderdaad <lacht> ja. naar. Maar, maar bijvoorbeeld eigenlijk alles wat bij de overchipkaart verkeerd is gegaan... dat doen wij hier anders. Ja. Hoe snel verwachten we dat die ingevoerd wordt? Nou, dan hang je er van commerciële partijen af... zoals AIT, of zij dit oppikken. Ja, maar wat denkt u? Nou, ik, ik denk dat hier nog wel twee jaar voor nodig is... voordat dit echt helemaal rond is. Maar het is ook een heel ingewikkeld traject... om zoiets landelijk in te voeren. Hand that Dan, only a fool would say that. Bram Bakker zit hier aan tafel, psychiater. Schreef het boek uh, Blijf Beter. Recepten voor betere zorg en uh, meer gezondheid. Uh, meneer Bakker, u wilt ons een spiegel voorhouden... zodat we weten wat we kunnen doen om gezond te blijven. En u wilt ons ook confronteren met de gevolgen van onze welvaart. <middels> Druk, druk, druk. Het kon wel eens een hele rare dag worden. Uh, nou, dat is toch wel een beetje geworden, of niet? Ja, dit was inderdaad een uh, enorm hectische dag. Uh, heel veel gedaan. Stress, stress, stress. De hele dag, de hele nacht. En dat werd echt te veel. Je moet in shape zijn, alles meemaakt. Vandaag nog de goede baan hebben. Er zijn heel veel dingen die moeten. Er worden afspraakjes gemaakt, foto's uitgewisseld. Roddels verteld. Wie niet online is, bestaat niet. Bestaat niet. niet. Hé, hey, heb je... Die, nee, even, niet! Kunnen jullie nou helemaal niets alleen? Een andere keer misschien. Ja, zo gaat dat, meneer Bakker. Ja, heel herkenbaar. Ja? Nou, denk ik wel. Voor ons allen. Ja, onze welvaart is uit de hand gelopen. Ja, wij, wij, wij dreigen ten onder te gaan aan het overaanbod. Van, uh, we, van we, alles. We, we moeten dringend gaan matigen. Ja, ik ben bang van alles. Om, omdat je eigenlijk per individu uh, verschillende plekken ziet... waarop het dan begint te lekken. Dus Wat? de een raakt burn-out, de volgende raakt aan de drank. Weer een ander is gewoon niet slapeloos. Dus er zijn... Enorm veel welvaartsgerelateerde kwalen. Neem je die toe? Slapeloosheid? Uh, de, de drankverslaving? Dat soort, uh, als je dat allemaal optelt, neemt het dan toe? Ja, kijk het probleem is, en dit is een van de dingen... die ik ook in het boek probeer te benadrukken... als je het helemaal uitsplitst op allerlei specialistische deelgebiedjes... dan kan je per deelgebiedje een hele discussie voeren... of het nou wel of niet toeneemt. En dan krijg je van die typische onderzoekersdiscussies... als jij, 1970, was het niet zo, maar dan hadden we andere criteria. Heel interessant, maar overal kun je volgens mij vrij onomwonden stellen dat de hoeveelheid stress is toegenomen... en dat dat verband houdt met uh, toegenomen keuze, toegenomen vrije tijd. Als je de hele dag moet werken om te eten... en vervolgens moet je gaan slapen omdat je moe bent... dan heb je niet zo bar veel te kiezen. En dat is eigenlijk in hele korte tijd enorm veranderd. Ja, Tegelijkertijd zegt u, we spannen ons te veel in en we ontspannen te weinig. Dat is ah, ja, bijna ja. een tegenspraak met wat u net zegt. Nou, we kunnen heel veel aan, gelukkig maar... Alleen om dat vol te houden, hebben we ook heel veel compensatie nodig. Dus je kan de hele dag heel hard werken. Maar als je volgens niet voldoende slaapt, dan wordt het heel lastig om de volgende dag weer even hard te werken. Ja, Want ontspannen we te weinig, volgens u. Daar ben ik vrij zeker van. ja. En geldt voor iedereen? Nou, nee, dat kan je natuurlijk nooit op die nee, moment, maar Voor de grote gemene delen van de Nederlandse bevolking. Nou, kijk, we doen heel veel dingen waarvan we denken dat het ontspannend is, maar waarvan je gewoon kan aantonen dat het behoorlijk meevalt hoe ontspannend dat is. Dus een, een fles wijn leeg drinken ter ontspanning. Daar knap je niet heel erg van op. Toch zijn er heel veel mensen die zeggen. ja, uh, dat doe ik omdat het mij lekker ontspant. En ik doe het niet iedere dag, dus het valt wel mee. Maar de gemiddelde Nederlander kijkt volgens mij nog steeds 3,5 uur per dag televisie. Ja, maar er is wel enorm veel internet bijgekomen. Als je kijkt wat in 20 jaar alleen al onze werkwijze, hoe die veranderd is door het internet. Uh, dat we iedere paar minuten gestoord worden door een inkomende e-mail of een telefoontje. Dat was 10, 20 jaar geleden niet. Nee, dus alleen televisie kijken, dat doen niet zoveel mensen meer. Nee, maar het is wel tegelijkertijd ook zo dat er al heel veel onderzoek is... wat laat zien dat je van televisie kijken helemaal niet opknapt. Ook van niet ontspant. Ont ont nee, eigenlijk niet op de manier waarop, waarop je brein daar behoefte aan heeft. Want je moet ook geen tv kijken voor het slapen gaan, hè, schrijft u? Nou, televisie kijken is belastend voor het brein... En uh, waar, waar het brein behoefte aan heeft, is, is, is even niks, zeg maar. Alles verwerken. Ja, en dat of... gebeurt tijdens de slaap. En als je niet lekker inslaapt, dan, en, en dat komt door de televisie kijken, dan rust je niet goed uit. Nou, je kan beter vrijen of lezen dan computer of tv kijken. Ja, omdat de effecten daarvan op het lichaam die zijn anders. Dus vrij is een parasympathische activiteit, dus zeg maar een ontspannende activiteit. En uh, wat wij doen is heel erg sympathisch, gas geven. En lezen is ook ontspannend? Nou, in ieder geval is dat minder belastend. Dan televisie kijken. Alle schermpjes hebben als complicatie dat er een, een vrij forse belasting van je brein plaatsvindt. omdat er via de oogzenuw heel veel informatie binnenkomt. En bij, boek, bij lezen krijg je alleen een palet. Ja, en, en de meeste mensen die in bed lezen vertellen ook dat ze al heel lang met een boek bezig zijn. omdat ze zo snel daarbij slapen. Ja, ja. Meneer Jacobs, wat doet u vlak voor slaap gaan? Voor zover u dat wilt vertellen. Wetenschap. Vooral, ja, gewoon doorwegen. <laughs> ja, tot, uh, precies totdat ik in slaap val. Een ja. Glaasje wijn. En zonder boek en zonder tv? Alleen wij? Ja, en ik slaap onmiddellijk in. Oké. Okay. Dat mag net wel, hè? Eén glaasje wijn. Tuurlijk mag dat. Ja. ja. Drie mag ook. Ik, ik probeer niet de moraal hier eruit te hangen. Ik probeer eigenlijk met dit boek de vraag te stellen aan, aan, aan iedere lezer. Hoe gedoseerd ben jij? En ja, maar, meneer Jacob, het is dus niet zo, hè? want u kunt beter iets eerder naar bed gaan... en morgenochtend fit weer beginnen, schrijft Bram Bakker daarover. Ja, maar u weet niet hoe verslavend wetenschap is. Dat is uh, nee, dat door de eeuwen heen altijd al zo geweest uh, voor, voor serieuze Afkikken, wetenschap. of niet, Bram Bakker? Nee, maar misschien heeft hij heel veel lichaamsbeweging... en mediteert hij overdag en doet ademhalingsoefeningen en, hij ademhalingsoefeningen. Uh, hij kijkt heel ingewikkeld nu. <laughs> nee. geloof ik geloof er niks van. Nee, maar kijk... Dan komen we terug bij mensen als Midas Dekkers en Dick Swaap... die heel erg de draak hebben gestoken steeds met sporten. Ja, niet doen, zeggen ze. Nou, zorg, Sinds, sinds zorg... we meer gaan, zijn gaan sporten, gaan we eerder dood. Ja, nee, dat is niet waar. Zeggen um, ze. Waar het, waar het om gaat is dat wij niet als vanzelf... aan voldoende lichaamsbeweging komen. En heel veel mensen kunnen daar nog behoorlijk goed tegen... dat ze niet te veel bewegen. Maar in die end worden steeds meer mensen slachtoffer... van te weinig lichaamsbeweging... in combinatie met te veel stress. En... Wat ik graag zou willen is dat we wat meer in balans gaan denken. En ja, is het maar heel... u, u zegt ook, wij kunnen wereldkampioen worden hierin. In, ja, de, wij, in het kun, gezonde wij, leven en in, in het bestrijden van welvaartsziekten. Wij, wij zouden, als we willen, een, een hele andere manier van onze gezondheidszorg organiseren. Uh kunnen oppakken. Niet door te beginnen met bezuinigen, zegt u? Nee, je moet als je wilt, aan preventie wilt doen... Kijk, iedere dokter leert op dag één van zijn studie... wat mijn oma ook al zei... voorkomen is beter dan genezen. We weten dat het voorkomen van een kwaal... ongeveer even duur is als de behandeling. En we weten dat negen van de tien kwalen... Na behandeling niet leiden tot 100% herstel. Dus je komt op 80 of 90 of 35, maar je levert meestal wat in. Dus er zijn heel veel redenen om te zeggen: preventie verdient veel meer aandacht dan behandeling. We doen het niet. Nee, onze gezondheidszorg is enorm gefocust op het stellen van een diagnose. En het daarop veel te veel diagnoses, zegt veel te veel. Ja, kost heel veel geld. Terwijl de praktijk is dat onder heel veel van die ziektes waar, waar wij met z'n allen naar diagnose lopen te zoeken, stress of een verstoorde balans. Het oorzakelijke fenomeen is wat ertoe doet. Nou, dan heb je geen diagnose nodig. Dan heb je een leefstijlverandering nodig. Ja, meneer Jacob. Ik heb uh, wel eens begrepen dat wij Nederlanders. ons grootste voordeel ten opzichte van bijna alle, al, al, bijna alle andere landen ter wereld hebben. is dat wij zoveel fietsen onze kinderen allemaal met de fiets naar school gaan... Hè, dat obesitas bij kinderen in Nederland een stuk minder is dan in andere landen... helpt dat in dit oog... absoluut, 100%. En wat je ook ziet is dat kinderen die minder fietsen hebben... in verhouding meer overgewicht. Dus dat, dat past helemaal in het verhaal. Frans ja. Kok? Ja, er is natuurlijk heel veel meer blootstelling hè, via internet en andere kanalen. Maar zijn mensen ook niet selectief? Worden mensen ook niet vanzelf... Uh dat ze zeg maar, dingen, zich afsluiten voor zaken... als het te veel van het goede wordt voor dat brein? Nou, men, mensen nemen zich dat voor. Maar de hoeveelheid energie die je hebt om dat te doen... die is beperkt. En dat hoef mm -hmm. ik u niet uit te leggen. Maar daarom is lukken alle diëten altijd doorlopend. Want op een gegeven moment... dan heb je met heel veel krachtsinspanning en wilskracht... heb je het gered tot aan het einde van je tien dagen. En volgens ga je weer helemaal los. Dus je moet niet willen diëten. Je moet niet zeggen, ik sluit me af voor iets. Want het, het wordt de hele tijd het wordt het je aangeboden. Dus je moet... Ja. Je moet nadenken over hoe je wat slimmer kan gaan leven. Dus koop kleinere kopjes en ga wat langer kouwen. En dan kom je misschien aan gewichtsreductie of ga wat meer bewegen. Dus denk er op die manier over na. En vraag niet van jezelf steeds met wilskracht nog meer te presteren. Ja. Want de meeste mensen lopen al op hun tenen. Ik denk dat het niet gaat gebeuren. Dat we hier over vijf jaar weer zitten en heb je weer een leuk boekje geschreven. Maar dan zeggen we er is weinig veranderd. Nou, Ik ga over vijf jaar dit boekje niet nog een keer schrijven. Ik hoop dat over vijf jaar het boekje verouderd is. En ja, <laughs> anders... Maar wat denk je? Nou, kijk, de, de bedoeling Waar, is... Ook... Mijn vraag is eigenlijk, waarom doen we het niet? Ik heb het boekje gelezen. Ja, ik had ja. heel vaak het gevoel... logisch, gezond verstand, wist ik eigenlijk al. En toch zeg je, het gebeurt niet. Nee, maar de dingen die makkelijk klinken... zijn vaak moeilijk om uit te voeren. En uh, we kunnen het wel, maar we moeten het met elkaar gaan doen. Dus dat betekent dat dokters minder diagnosegericht... moeten gaan werken. Niet al die dure onderzoeken die ze in aanbieding hebben... ook daadwerkelijk op mensen loslaten... Uh, als, het, als het de behandeling niet dient. En de politici, want... Het onderzoek wat bewijst dat uh, preventie zinvol is... dat kan maar door één partij worden gefinancierd. Dat is de overheid, want mm. er, zit, er zit geen bedrijf achter... wat hiervan gaat profiteren. Of meneer Jacobs, laten we het dan doen. Dat ja. nou, vind ik ook goed. Die zei dat, dat, dat ook is kunnen. eigenlijk ook semi-overheid. Ja. Goed. Uh, Blijf beter. Recepten voor betere zorg en meer gezondheid van uh, Bram Bakker. Schrijver Stefan Enter heeft WG van der Hulst hoog zitten en vindt hem misschien zelfs wel beter dan Annie M.G. Schmid. U hoort het straks, na half drie. Dit is Radio 1. Het is nu twee over half drie. Het NOS Journaal met Mark Visser. De storm heeft Nederland zojuist verlaten. Dat meldt de weerredactie van de NOS. Wel waait het nog steeds hard. De veiligheidsregio IJsseland bijvoorbeeld... waarschuwt inwoners van het gebied nog wel om vanmiddag binnen te blijven... als ze niet per se de deur uit moeten. De meldkamer wordt overspoeld met meldingen over omvallende bomen... en afbrekende takken. KNMI heeft de code rood voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland ingetrokken. In Noord-Nederland moeten mensen nog wel rekening houden... met zeer zware windstoten een groot deel van Nederland rijden vanwege het weer de treinen niet. Woordvoerder Stan Hoen van de NOS, uh, van de NS. Ja, dat krijg je met de, yes. altijd maar één letter schild. Goedemiddag. Goedemiddag. En uh, waar zijn de problemen het grootst? Uh, op dit moment nog steeds in het westen van Nederland en in het noordoosten... daar zijn de problemen nog het grootste. En ik weet dat we inmiddels op 25 trajecten behoorlijke schade hebben... Uh, aan, uh, met name bovenleiding. En uh, wat voor vertragingen hebben mensen nu daardoor? In nou, Noord-Nederland Noord en West-Nederland is op dit moment nog steeds geen treinverkeer mogelijk. Dat blijft ook nog wel even zo. Want ik zei het u al, we weten op 25 trajecten wat de schade is. Maar uh, we zijn zeker nog niet klaar met de totale inventarisatie. En uh, wat verstaat dus, u onder nog even? Want dat is, als je op zo'n pont nou, staat... Uh... Consequenties hebben voor de Avondspit en mogelijkerwijs dat morgen dat ook nog gevolgen heeft. Vels morgen nog omdat de schade zo ja, groot is als de bovenleiding de kapot is, enorm, is. Schade is enorm. Gebroken, gebroken bovenleiding, bomen op het spoor. En dat soort zaken meer. Dat betekent dat we in ieder geval tot na de avondspit... heel druk zullen zijn met het opruimen van dat soort zaken. Dat kan niet anders dan dat dat gevolgen blijft hebben. En uh, probeert u bussen in te zetten... om mensen dan toch uh, op de plaats van bestemming te krijgen? Zeker, daar waar mogelijk. Maar u kunt zich voorstellen dat als de helft van het land... ongeveer geen treinverkeer heeft gehad... dat we in die omvang natuurlijk niet alle treinreizigers kunnen verbussen. Dus in dat opzicht dat mensen ook uitkijken... naar Alternatief vervoer is prima, eh, voor, zover, eh, voor zover dat past natuurlijk. En bussen waar mogelijk, jazeker. zeker. Dank u wel, woordvoerder Stan Hoen van de NS. En dan nog even eh, wat feiten. De storm van vandaag is namelijk de zwaarste sinds 1990. Op Vlieland is het een uur lang gemiddeld windkracht 11 geweest. En daarmee is de storm net zo hevig als die in 1990, zegt Weerbureau Weerplaza. En even is zelfs orkaankracht gemeten op Vlieland. En dat is windkracht 12. Tot zover het belangrijkste nieuws. Ja, dan gaan we maar even naar de ANWB Verkeersinformatie. René Passet. Ja, daar is het uh, ietsje beter dan vanochtend. Toen waren tal van uh, snelwegen waren dicht vanwege de storm. Dat is niet meer het geval. Af en toe is er nog een rijstrook dicht. Wel nog wat provinciale wegen die dicht zijn. Maar op de A1 bijvoorbeeld, Amsterdam-Amersfoort, bij Muiden, 5 kilometer. Eén rijstrook is daar dicht vanwege de harde wind. De verkeerslichten werken niet lekker in de Bottlek-tunnel Op de A15 van Rotterdam naar Europort. De tunnel is zelfs even dicht. Het staat 3 kilometer file, maar er ligt een brug naast. Dus je uh, komt er aan de andere kant. Op de A35 Almelo-Enschede. Ook wat stormschade. Een boom op de weg bij Bornen-West. Dat is goed voor een korte file van 2 kilometer. Een autobrand op de A67. Turnhout-Venlo bij Gelderop 2 kilometer. Daar is de rechterrijstrook ook dicht. En de N31 Leeuwarden-Drachten. Dat is wel een van de belangrijkere provinciale wegen. Of zelfs een rijksweg tussen Deinem en Goud 4 kilometer. Dat is een vrachtwagen gekanteld. Ja, het treinverkeer, dat heeft u eigenlijk al gehoord door de woordvoerder van de NS. Op 25 plaatsen in het land is de trein verkeer is een beetje ontregeld. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar dit is de dag. Hier aan tafel zitten de bedenken van de nieuwe DigiD, Bart Jacobs, psychiater Bram Bakker, schrijver Stefan Enter, die een speciale band heeft met WG van der Hulst, en Frans Kok, hij is hoogleraar voeding en gezondheid. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD of ga naar onze website ditisdedag.nu. Voetstapjes in de sneeuw, het klompje dat op het water dreef en een roze marijntje. Het is jeugdsentiment voor een generatie op leeftijd. Het was midden in de winter, het was midden in de nacht. En Brun de Beer knipoogt naar de maan. En het was heel koud en heel stil. En op laatst dan kon je vaak de zinnen aanvullen. Ze noemen het een meesterschrijver, maar hij was eigenlijk schoolmeester. WG van de Hulst. Waar ik heel dankbaar voor ben geweest. Een jongen die zo zijn vuist eens even samen knijpt omdat hij onrecht ziet in het verhaal. Het klinkt dan toch moraliserend. Wat hij zegt is, je moet ze bijvoorbeeld onrecht laten voelen. Een emotie geven. Het jongetje heeft wat gedaan. Hij gaat dat bekennen, maar er wacht geen straf. Er is daar een hand op zijn hoofd. Dat vind ik het mooie bij Van der Hulst. Dan is er vergeving. Ja, schrijver Stefan Enter, bekend van het boek Grip. Vanavond spreekt u op het WG van de Hulst Festival... over de invloed van deze bekende kinderboekenschrijver en onderwijzer... die 50 jaar geleden overleed. Kunnen we zeggen dat u een fan bent? Ik ben wel een fan, ja. Ik, ik, u kwam daar zojuist met een waardeoordeel... Uh, WG van de Hulst beter uh, ja. dan die M.G. Schmid. Ja, dat gaat u straks geven, dat uh, waardeoordeel. Uh, ik weet niet of ik dat meteen zal onderstrepen... maar het is wel zo dat als je als kind... WG van de Hulst meekrijgt, dan is Annie MG Schmid de lauwe pap. <laughs> want, ja, want wat gebeurt er bij WG van de Hulst? Daar gebeuren heel, heel rauwe dingen. Daar, uh, nou, ik heb uh, ter voorbereiding voor vandaag en vanavond. heb ik uh, bijvoorbeeld Oude Bram herlezen. De dochter van Oude Bram komt om bij een brand. Zijn kleindochtertje verdrinkt in een meer. En aan het eind van het boek Oude Bram gaat ook Oude Bram dood. Dat zal Annie MG Schmid nooit doen. Nee, en ik weet nog dat ik als kind ook... Ja, toen ik met Annie M.G. Smit in aanraking kwam... dat was dus nadat ik van alles al van Van Hulst had gelezen... ik vond daar niks aan. <laughs> Want als kind voel je uh, dat die kinderen bij Annie M.G. Smit ja, die doen wel stout, maar die zijn nooit echt gemeen. Nee. Dat zijn nooit echte dierenbeulen of echte pyromanen. Maar daarmee pedagogisch misschien wel verantwoordelijk. Ja, maar... Als kind voel je dat de wereld van WG van der Hulst... dat is de echte wereld. En de wereld in de boeken van Annie M.G. Smit dat is een wereld zoals ouders uit de Randstad... Oh graag ja. zien dat hun kinderen oh zijn. Oh een ja. beetje stout, nou. maar niet echt vilijn. Nee. Even, even naar de andere gasten hier aan tafel. Hebben we WG van de Hulst meegekregen? Ja, ja. Bram Bakker? Kastrol. Meneer Jacobs niet? Nee. nee Frans Koker ook niet. Ook niet. Bram, oude Bram, zullen we dan maar even zeggen? Ja. Wat heeft het met je gedaan? Ja, ik, ik heb die vergelijking nooit getrokken met Arnie M. Schmidt Maar wegen van der Hulst was aanmerkelijk spannend. Dat, uh, dat moet ik onmiddellijk bevestigen. Ja, ik las bij mijn oma altijd. Die, die, die had kasten vol en uh, ik genoot ervan. Ja, en Arnie M. G. wel gelezen? Uh, ja, zeker. En ook veel voorgelezen. Ja, maar dat doe ja. ik nu nog. Terwijl ik wegen van de Hulst niet meer voorlees aan mijn kinderen. Ja, ik lees nooit uh, kinderboeken voor. Dus ik kan alleen maar terugkijken naar het verleden en mijn ervaringen daarmee. En, en ook nu mijn herlezing van Van der Hulst. En dat heeft mij eigenlijk ook echt verrast, want het is een goede schrijver. Ja, is Frans dit, Kok, ja? ja? Is dit wijs om op kinderleeftijd van dit soort gruwelijke dingen Ach, uh, aan te bieden? Frans is heel blij dat hij het niet heeft meegekeken, <lacht> zo te zien. Ja, ik ben geen pedagoog. Nee. Maar ik weet wel dat als kind voelde ik wel aan wat echt was en wat niet. Ik, een andere schrijver, ander boek... ik heb ook Scheepsjongens van Bontekoe gelezen. Daar komt een vrij uitvoerige beschrijving in voor... van iemand die doodgaat aan scheurbuik. Ja. Ja, dat verslint je als jongetje. Want je voelt, dat is echt. En van heel veel kinderen. is het goed, is het goed voor, die, voor die jongeren? Is het goed voor die kinderen? Dat, ja. ja, dat kan Eerst ik niet beoordelen. Zou... Ik denk wel dat je stevige steviger kinderen van krijgt. Oké. Okay. En je kunt dat En ja, Misschien de psychiater. Ja. Uh, uh, heb je veel mensen nou, op de praktijk gehad die vroeger <laughs> Nee, het, het, het, het vergeet van de zijn. Maar, dat ken ik niet. Nee, <laughs> nee. Ik denk dat de uitwassen op het internet aanmerkelijk schadelijker en bedreigender zijn... dan uh, de impact van een boek waar, waarbij je zelf moet invullen hoe dat oh, ja. eruit ziet. Dus uh, de verbeelding is een belangrijk argument voor literatuur. en Een argument tegen al die... Uh, ja, hier hoef je niet zo bang voor te zijn. Misschien kan ik daar nog iets aan toevoegen ook. Ik kreeg Van de Hulst voor mijn kiezen... nadat ik iets anders voor mijn kiezen had gekregen. Want ik ben geboren nabij Lunteren... daarna opgegroeid in Voorthuizen en Barneveld. Dus ik had de Statenbijbel ook al voor mijn kiezen gekregen. En ja, die staat natuurlijk ook volgende dingen. Hoe zit het met de humor bij Van de Hulst? Ja, die is ver te zoeken. Een is zware kost. Ja, nou... Ja, het is erg serieus allemaal. En ja, in, in het voorbereidende stukje, of ja, het stukje hiervoor net... werd ook gesproken over de troost. En daar ben ik nooit helemaal in getrapt. Dat vind ik toch ah, vaak okay. een beetje... Nou, bijvoorbeeld bij, bij Oude Bram dan aan het eind komt er toch een soort... of met name in Perke ook... de troost door het geloof komt dan heel, helemaal op het laatst... nog als een letterlijke deus ex machina om de hoek kijken... En ik weet dat ik als kind daar toch niet meer helemaal door getroost werd. Oké, okay, dat voelde als geforceerd. Ja. Als onnatuurlijk. Ja. ja. ja. ja. Wat was het voor een man, Wegen van der Hulst? 1963 overleden, dat is echt al 50 jaar geleden. Ik weet heel weinig van hem af. Ik heb uh, wat boeken van hem gelezen. En ik weet dat het een schoolmeester was uit Utrecht, waar, waar ik ook woon. En in Utrecht heb je een paar WG van der Hulst scholen. En dat is ongeveer wat ik. Uh... Nou ja, was hij populair vroeger? Ja, nou, zijn boeken hebben gigantische oplagen uh, gehad. Zijn daar getallen van bekend? Ja, honderdduizenden miljoenen volgens mij. Echt enorme aantallen. Ja, ja. Ja. Maarten Hart vindt het vreselijk wat die man allemaal opgeschreven heeft. Kun je je dat iets mee voorstellen? Uh, ja, kijk, Maarten Hart heeft natuurlijk een, uh, een uitgesproken mening... over zijn hele uh, religieuze achtergrond. Uh, ik heb die ook, maar ik herinner me ook nog... Uh, dat ik mijn jeugd als een soort warm bad heb ervaren. Dus ja, iedere... Iedereen met een gereformeerde achtergrond heeft daar zijn eigen uh, herinneringen aan. Ja, dus dat zegt en... misschien meer over Maarten het Hart dan, dan over Wegen van de Huls. Ja, maar het gaat, gaat dan misschien toch ook wel voorbij aan. Dat, het is een goede ik wil, Mag ik een heel klein fragment ja, voorlezen? Ja, graag. Uit, Perk, uit Perken. En dan moet u eens luisteren. Dat water van de Ravenburg kwam al maar door aandrijven. dwars door het stille stadje heen. onder de Hoge Brug met haar stenen muurtjes als leuningen door. Het gleed langs de voeten van de oude huizen en langs een enkel stijgertje hier en daar... en het draaide geduldig om de eigenwijze hoeken van de steunberen heen. Verder, veel verder, langs de deftige Stadsingel... vloeide het voort door het Lange Havenkanaal naar de zee. Zo kwam het aandrijven, al honderden, honderden jaren. Het had de deftige herenhuizen al gekend toen ze heel jong waren en er prachtige gordijnen hingen voor hun vensters met de kleine ruitjes. Het had al gespeeld tegen de voet van de muur... toen er nog lang geen steunberen nodig waren om hen te stutten. Het had de bomen met hun zware takken al gezien... toen ze maar nog maar net even nieuwsgierig over de muur konden kijken. Het water van de Ravenburg was heel oud. Veel ouder dan het stadje. Nee, niemand wist hoe oud het was. Nee. Ja, ik vind dat bijna Neskio... Dat mooi, is toch prachtig? Mooi, op, mooi opgeschreven, zegt u. En ja, het is heel goed geschreven. En ook uh, bijvoorbeeld ook voor de allerkleinste. Als we wel al één zinnetje voorlezen ja, nee. uit Wegje in het Koren. heeft ja, zijn hele stapel boeken liggen, dames en heren. Er staat: Dat speelt zich dus af, Het Wegje in het Koren. En er zijn vuurrode klaprozen in het koren. Dat zijn de rode visjes van de Gouden Zee. Dat is een prachtig beeld. En daar is het werk van W.G. van der Hulstad. Mij. U zegt het is gewoon een hele goede schrijver. Het is een goede schrijver. Ja, maar dit klinkt allemaal heel erg lief en aardig. En doet geen pijn eigenlijk. Nee, dat is een merkwaardig contrast. Hij heeft een ontzettende warme liefde voor de natuur. Oké. Okay. En ook voor, ja, ook dus voor stadsgezichten. En, en ja, er, er wordt mij vanavond uiteraard gevraagd... Van, bent u beïnvloed door WV, W.G. van der Hulst? Wou de ik ook net gaan vragen. Prima. Nou, ik dacht tot een week geleden. Uh, nee, waarschijnlijk niet. En uh, daar denk ik nu anders over. In de de, de heren, heren en dames uh, critici uh, noemen mij altijd een schrijver van het detail. Dat heb ik tot verveles toe moeten aanhoren vanaf mijn eerste boek. En inmiddels denk ik, ja, misschien komt dat deels wel door van de Hulst. Top. Want hij is heel scherp in het detail. Ik heb die boeken verslonden toen ik ja, vanaf 6, 7, 8, 9... Misschien heb ik een tik van Van, van de hulst. zou heel goed kunnen, zegt u. Ja, ja. Mag ik nog even over die lauwe pap die Annie uh, M.G. Schmid hè, geschreven heeft... in vergelijking tot... is het niet zo dat ook kinderen verstrooiing zoeken... en ook een blije wereld willen lezen... en, en dat dat hele harde... Hè, waar doden vallen, dat dat ook misschien wel niet zo goed is... en dat ze daar ook niet op, naar op zoek zijn... Ja, meneer Enter is geen pedagoge, heeft hij al een nee, paar keer. Ja, ja, nee, je nee, wil nee, weten ja, ja. of het verantwoord Misschien is? Het ja, ik wil wel echt weten. Ja. Of het, ja. Maar als, als jongetje zeker, uh, ja, je leest ook indianenboeken. Om, ja. om de hij heeft Frans ook niet gelezen, zet... vroeger <laughs> denk ik. Ja, Ja, dat toch, ja Arendshoog, ja ja. Nou ja, of het verantwoord is, dat weten we niet. Het is wel goed geschreven, zegt u. Vanavond op het WG van de Huls Festival, waar is dat? In Utrecht, in en, de Lutherse kerk. En ik kan iedereen zomaar heen? Uh, ja, je moet een entreeprijs uh, betalen, ja, denk ik. Uh, ja. Oké, okay, de ik denk dat er groot. mensen zijn die dat gaan doen. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Thijs van den Brink. You got to let yourself go. You got to let yourself So What room? Let Go van Chris Berry en Perkwesite. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Vandaag met Frans Kok. Welke spullen moet ik kopen om een gezonde maaltijd klaar te maken? Die vraag stellen veel mensen zich regelmatig... als ze hun boodschappenlijstje schrijven. De antwoord op deze vraag wordt steeds moeilijker te geven... omdat wetenschappers hun debatten over de gezondheid van voedingsmiddelen... in het openbaar uitvechten en de consument in verwarring achterlaten. Toch, Frans Kok? Deels is dat zo. En dat is ook niet zo'n ramp eigenlijk. Um, want ons type onderzoek is, moet het natuurlijk hebben van voortschrijdend inzicht... Ja, dat maar is het is nu kenmerken. wel heel verwarrend. We hadden pas ook weer die, die auteur van de voedselpiramide aan de lijn. Hè? Ja. Toen hadden we jou aan de telefoon. Ja. Aan het eind wisten we niet meer wat nou goed was en wat niet. De voedselzandloper ja. en het ongenuanceerde pleidooi voor havermout. Ja, ja. dan ja. komt het dan weer Bram Bakker, Ja, en dan moet je natuurlijk je afvragen... Ja, wat voor wetenschapper is dat precies? Hè? Hoeveel... Uh, energie en tijd heeft hij gestoken... in dit hele moeilijke gebied van voeding en gezondheid. Maar nu ga je meteen alweer ja. naar zijn deskundigheid. En juist. Dat is niet aardig. Dat doen jullie allemaal, die wetenschappers onderling. Nee, meneer dat... Jacobs, expert, <laughs> die doet daar niet aan mee. Nou, het, het is wel zo dat uh, zeg maar, organisaties als de Gezondheidsraad... en het Voedingscentrum, uh, die hebben in de regel... toch zo goed mogelijk het wereldwijd uitgevoerde onderzoek bij elkaar gebracht, gewogen. Wij zijn en... de beste, zegt u daarmee. Nee, Dat zeg ik niet. Het is alleen zo dat uh, dat, dat wel gebaseerd is op de, het inzicht van een hele aantal deskundigen. Ja, maar ook daarvan geldt weer dat er heel veel kritiek op is. Dat er vaak wordt gezegd, er zaten een groot artikel in de Volkskranten... Ja. dat het toch ook wel invloeden zijn van de industrie op die, op die centra. En dat wordt dan net niet helemaal weer legd. Is mijn gevoel als ik zo'n artikel in de Volkskrant lees. Ja, het ligt eraan hoe je het leest. Gewoon van het begin naar het eind. Er is denk ik uh, in het algemeen wel... Wat meer wantrouwen. Dat is overigens ook in politici en dat is in het bankwezen. En dat treft de wetenschap ook, hè? ook de voedingswetenschap. En uh, ja, deels moet je daar uh, ook uh, oren naar hebben en naar luisteren. Um, maar ik blijf zeggen dat als er van deze voedingsgoeroes, want zo worden, we, worden ze toch wel genoemd, of je hebt ook evangelisten en populisten, ook op ons gebied, als die uh, ja, toch willekeurig onderzoek, uh, zeg maar de resultaten van onderzoek bij elkaar zetten... en daar toch bedenkelijke uitspraken, zoals uh, havermout bij het ontbijt... en we mogen geen brood en we mogen geen zuivel, zuivel meer. En, en, nou, alles, met alles is zo ongeveer wat we gewoon gebruikelijk eten... en wat ons al zo hartstikke oud heeft gemaakt. De schijf van vijf is echt heel ongezond. Ja, nou ja, als je dat soort dingen gaat zeggen... Ja, dan vraag ik me wel af of waar die publicaties ja. dan staan. En, en, ja, en dan is het misschien wel vervelend om dat in publiekelijk uit te vechten. Maar dan heb je ook weer de media die ook een, een neiging hebben... om dat wat anders is... Om dat ook, uh, ja. zeg maar, die mensen ook platform te geven. En so jij bent ook hoogleraar voeding en gezondheid. Ja. Ook van jou wordt gezegd: van ja, die is van de bierindustrie en die is van de suikerindustrie ja, en dat, zo. Ja, natuurlijk, maar dat is, uh, dat is natuurlijk. De Twitteraars en de social media die. die ja, die gebruiken dat ook om ook een soort complotdenken uh, tot stand te brengen. Hmm. En, uh, maar zijn jullie zelf zuiver op de graad genoeg? De vorige keer hadden we het over dat jij in ja, een van de bierforum zit. Ja. Zou je dat eigenlijk gewoon niet, niet moeten doen als je hoogleraar voeding en gezondheid hebt? Je gezond moet het eigenlijk he? zo zien. Er zijn uh, natuurlijk bij die voeding... Uh, we hebben het, uh, het zijn verschillende sectoren die je er hebt. De zuivel, uh, het bier, uh, maar ook de, de candybars... Uh, He, de suiker. En dit soort uh, sectoren die komen ook naar mij toe. En ik, ff, ik vind het ook mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid... om deze instanties die horen van de gezondheidsraad in het voedingscentrum... minder suiker, meer vezel, minder verzadigd vet... om te kijken of ik deze mensen ook helpen ja. kan... Om maar het heb een dat dat met Bas Jacobs net. Die, die gaat dan ook naar de rand van wat bedrijven niet meer leuk vinden. En dan krijg je tegenwind. Ja, maar... Kijk, de bedrijven die moeten uh, natuurlijk ook uh, aan de inzichten die de wetenschap nu brengt. Dan moeten ze ook in hun productaanbod, moeten ze daaraan tegemoetkomen. Ja. En dat betekent dus dat ze hun producten beter moeten maken. En als wij als onderzoekers uh, daarmee kunnen helpen. Uh, natuurlijk wel met behoud van integriteit, transparantie enzovoorts, Nou dan... Ja, ik denk dat daar dan niks mis mee nee. is. aan pakken? Nou, ik denk dat als je je realiseert hoe weinig mensen... überhaupt in de buurt van die richtlijnen gezonde voeding komen... dat de winst <laughs> ja. daar ligt en niet in... ik weet het nog beter dan de richtlijnen. Het probleem is dat mensen die richtlijnen... die volgens mij echt heel erg aardig kloppen... van het voedingscentrum je, niet en van de gezondheidsraad? Ja, had iedereen maar volgens de schijf van vijfde dus stond stonden ja. er aanmerkelijk beter voor. Ja, dus het ja. is een beetje geneuzel in de marge? Nou, ik vind, ik vind het wel ook iets elitairs hebben. Het is ook wel een beetje de mensen die het zich kunnen veroorloven. En ja. dat, dat zijn vaak mensen die al best goed eten. Dus de vraag is of je daar de winst boekt... en of je niet veel meer moet kijken naar precies die mensen... die die vezels niet nemen, die al die ongezonde, vetten, nuttigen. Uh, daar is winst te behalen. Ja. En dat gaat niet met havermout, dat gaat, gaat met leefstijladviezen. Ja, hoe het ook ja. zij, bij bedrijven die onze levensmiddelen produceren... gaat regelmatig wat mis. We luisteren even naar een fragment. Vorig jaar is ook een keer verse zalm geleverd aan een Nederlands bedrijf. Zalm uit de OC mag niet meer worden geëxporteerd vanwege de hoge dioxinewaarde. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de vleessector in Nederland onderzoeken. Het onderzoek volgde op een reeks vleesschandalen. Zo bleek onder meer dat er paardenvlees was verwerkt in runde gehakt. Consumenten leven in de waan dat zij vlees kopen dat dan zogenaamd een beter leven heeft gehad. Mensen die dat kopen mogen ervan uitgaan dat het betreffende dier een beter leven heeft gehad dan een dier uit de bio-industrie. Daar worden we wel eens mee gerommeld. Dan door de leidinggevende gezegd, doe er maar ander vlees bij. Ja, doe er maar wat ander vlees bij. Is dat niet een veel groter probleem? Ik wil stellen dat het voedsel eigenlijk nog nooit zo uh, veilig is geweest als wat we nu op de markt hebben. Er zijn duidelijk ook voedselschandalen. Er wordt gerommeld met hormonen, antibiotica, paardenvlees, noem maar op. Maar als je bedenkt dat uh, u en ik dagelijks ongeveer 2,5 kilo uh, eten en drinken tot ons nemen. Zoveel? Zoveel. Wij eten allemaal 2,5 kilo per dag? 2 tot 2,5 kilo okay. eten en drinken. Ik schrik daarvan. Dus ja? is waarschijnlijk ook ja. twee keer te veel. Ja, <laughs> oké. Okay, nou, dat, dat, dat, dat zou wel. ook nog kunnen. Tenminste voor veel mensen. Maar als je dan bedenkt dat, dat we dat dus dag in dag uit, jaar in jaar uit doen. dan vind ik dat het met de veiligheid van het voedsel. is het eind nog nooit zo goed geweest. Nee, dus dat is en dat vind ik niet alleen. Dat, vinden, dat vindt de EFSA, dat vindt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Maar er zijn calamiteiten, er zijn schandalen. En nemen die toe? Die nemen wat toe, ja. En, en dat komt ook omdat men de regelgeving en de wetgeving niet nauw genoeg neemt. En ik denk dat daar uh, ook meer toezicht op moet komen. En wat lees je dan? Dat de voedsel en warenautoriteit dat die ja. bezuinigingen opgelegd krijgt. Waardoor dus ze eigenlijk. Exact. Ja, ja. ja, en dan? Nou, dan is de vraag, wat is het ons dan eigenlijk waard met elkaar? En dat geldt dan ook voor de overheid. Om daar meer in te investeren. Om ook wat meer geld uit te geven voor ons voedsel. Want we geven in Europa, zijn wij het land... wat het minste uitgeeft van ons, van ons inkomen aan voedsel die kiloknallers enzovoorts en de plofkippen voorop... dan denk ik, nou ja, als je een heel klein beetje meer zou willen uitgeven... kun je eigenlijk ook de kwaliteit verbeteren. Je kunt ook de toezicht verbeteren. En volgens mij kun je dan ook die voedselschandalen... die kun je voor een heel eind indammen. Investeren okay. in preventie. Dat is wat jij net ook zei, ja. ja, goed. Dit weekend liet Israël 26 Palestijnen vrij die vaststaten vanwege terroristische activiteiten. Werden die met Nederlandse subsidies ondersteund? Zometeen daarover Johan voor de wind van de ChristenUnie. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio 1.nl.